Jan van der Putten met het NOS-journaal Denkvoorzitter... en tweede integriteitsonderzoek naar hem wordt gedaan. Usturk zegt dat dat niet klopt. Wel doen twee zorginstellingen onderzoek naar transacties... waar zijn bedrijf bij was betrokken. In een persbericht gaat Usturk in op de zaak. Hij spreekt onder meer de beschuldiging tegen... dat hij door vriendjespolitiek bevoordeeld zou zijn... bij de aankoop van een pand. Volgens Usturk heeft de berichtgeving te maken... met de politieke boodschap van zijn partij Denk. Die roept weerstand op. En daarom probeert men mij en de partij... in een kwaad daglicht te stellen, schrijft Usturk. Buschauffeurs van Connection hebben in Almere kort gestaakt nadat er weer een ruit van een bus was vernield. Iemand die net de bus had gemist sloeg uit woede een ruit in. Een passagier raakte licht gewond. Na eerdere incidenten met stenen beloofde Almere extra surveillanten en camera toezicht.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 Vanwege de vele autobranden in Ede heeft de politie een verdachte aangehouden. Het is een man van 19 die al vast zat op verdenking van andere misdrijven. In de wijk Veldhuizen zijn sinds begin vorige maand 15 auto's uitgebrand. Het is onrustig in Ede sinds de sluiting van een buurtcentrum voor jongeren. De douane in Rotterdam heeft zo'n 4000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in een container met ananassen uit Costa Rica. Er is nog niemand aangehouden. Het is de op één na grootste drugsvangst in de Rotterdamse haven. De grootste was ruim 4200 kilo in 2005. Het weer geleidelijk minder buiig. Vannacht koelt het af naar 10 graden en plaatselijk is er kans op mist. Morgen eerst droog, later weer buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het nov ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad heb je nog 49 files op de wegen. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen de afrit Gooi meer en 1 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daarom staat voor de keteltunnel 5 kilometer file. Het ongeluk is net gebeurd net na de keteltunnel. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Reewijk Re staat 13 kilometer, 20 minuten extra. Een kapotte vrachtwagen op de A15 richting Rotterdam zorgt tussen Hoogvliet en Knooppunt Vaanplein voor 4 kilometer file. De rechterreis ook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Eveding en Noordeloos staat 6 kilometer. En dat kost je 20 minuten. Tot zover de verkeersdiening. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 15 juni, en dan zitten we natuurlijk CFM Beachmasters, aflevering 29, jaargang nummertje 1. David Juguetta, Zara Lozen, This One's For You. Natuurlijk de enige echte EK-titelsong van uh, ja, anno 2016. En uh, we zitten weer uh, deze week bij Zie of Beachmasters. Alleen deze woensdag natuurlijk. Want aanstaande vrijdag zijn we er niet. Dan zijn we weer druk, druk, druk, druk. En nog eens druk. Hey, uh, wat gaan we doen vandaag? We hebben de nieuwste hits van uh, de afgelopen tijd. Uh, sommige zijn zelfs niet ouder dan twee uur. En uh, ja, wat hebben we nog meer? De evenementen van aanstaand weekend. En ik heb nog een leuk nieuwtje voor de oudere mensen van uh, het Beach Bob op Bloemendalle zijn Niet te vergeten. En uh, wat hebben we? Nou, ja, muziek, muziek, muziek. En uh, natuurlijk het weer en het verkeer. Wij gaan snel door met Kaigo Racing. Wil je nou met ons meekijken, Dat kan natuurlijk hè? Ww livenl Streep je life. Zico 40 Of je 106.9 Dit is Kaigo. No, no, no. Walking on a plane, als I hold my breath. It's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no. I know that jeed it, en I heed it. Just as much as you But if you can brave it I can brave it Brave it all for you Call me anytime You can see the light Do I confess, I wake up three times a night Talking to a stranger is nothing new She knows how to smile but not like you So I wait for you all night I know that you hate it And I hate it just as much as you But if you can brave it I can brave it Brave it all for you Call me anytime you can see the lightning Don't you feel alone Van uh, Zie van Beastmasters. Ja, ja, die bestaat. Geloof het of geloof het niet? Kiger Racing Future really in Colondijn. We hebben Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre vol à destination de Paris. Zomer of winter, altijd weer ZFM. And as far as I can see, I just need privacy Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty I just need space to do me, get away with what they're trying to see A Stella Maxwell right beside of me A Ferrari, I'm buying three A closet, of Saint Laurent, get what I want when I want Cause his hunger is driving me, yeah I just need to be alone, I just need to be at home Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan But regardless, I'll always keep keeping on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 zo. So So to take my heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now. Nah. Yes, yeah, no debate. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die, 'cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. Zelf een einde voor die met racing future in en je luistert nog steeds naar onze ene rechte ZF en Beachmasters. En deze week een stagiair en dat is Kasper. Hey Kasper, goedenavond. Goedenavond. Jij ja, met stagiair vandaag? Um, voor zover ik weet wel, ja. Ja, we vinden gewoon dat je stagiair bent vandaag. Je moet nog wat leren, zeggen dus we dan maar, toch? Ja, ik moet zeker nog wat leren. Daarom. Hey Kasper, vandaag bij ons in de uitzending. Kijken hoe het programma van ZF Beachmasters nou echt helemaal gaat. Zelf zal hij ook nog wat doen, Weerbrich, doen we ook nog wel even. Misschien uh, schrijft nog wel wat leuks. Tussendoor. En natuurlijk, uh, ja, daar houdt het eigenlijk mee op. We gaan uh, binnenkort met jou van de gang. Op een andere dag, een maandag of dinsdag. En dan heb je gewoon lekker twee uur je eigen uitzending. En dan uh, denk ik, zoiets. Even ja, er wordt, overleggen. Uh, er wordt peentjes wegzeten. Ja, even overleggen met de productie hier hè? met het bestuur erachter. En dan uh, gaan we gewoon twee uur een uitzending bij jou doen. En dan gaan we aan het eind van de uitzending kijken hoe het ging. Ja. En uh, wie weet, uh, hoor je dan Kasper elke week wel hier op uh, ZFM Zoantwoord. Zandvoort. zal natuurlijk wel mooi zijn. Toch of niet? Ja. En ja. dan uh, gelijk de social media aanmaken. Ja, die heeft hij al. He. Die kan je natuurlijk volgen. Kan je bij jou op Facebook aan het. en op Twitter. En ja, dat zal is dan ik, zal ik, zal ik gelijk even. Ja, promoot maar even. He. Dan heb je dat gehad? Nou, ik heb op Facebook. Uh, is het. Uh, uh, facebook.com slash ZFM. Dan hebben we. Uh, Twitter is. ZFM. En dan heb ik als mail. Ja, die heb ik ook aangemaakt is casper.zfmzandvoort um, Dus voor vragen of uh, ja, als hij een programma heeft en natuurlijk en, uh, wil je daar een lekker nummertje hoor sturen dan even door naar zijn e-mail of uh, misschien kan het ook wel via Twitter en Facebook Voer hem gelijk even toe voor uh, de interactie en uh, like en deel de pagina ook gelijk even hey, Het is uh, kwart over zes dat betekent dat wij nog wat hits gaan draaien We hebben natuurlijk over dertien minuten het weer en het verkeer en het niet te vergeten, die flitsmuizen En uh, dan gaan we gewoon lekker verder met uh, Hardwell onder andere El Pardon. Uh, wat hebben we nog meer? Nou, we Genoeg Show Madness, Sam Field en uh, natuurlijk niet te vergeten Zet en Alu Black. En daar gaan we nu ook mee beginnen. Man. Dit is van Beachmasters. Elke woensdag van 6 tot 8. Het radioprogramma waar alles mag en kan. Living for tomorrow, lost within a dream.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 Dertalde Black Candyman. En uh, we gaan natuurlijk gelijk verder, want we zijn uh, net zo lekker bezig. Kleine storing tussendoor, normaal maar niks uit. Hey, uh, Jonah Fasher, Doerdaai Broederliefde. Vorige week binnengekomen op uh, in de top 40. En dit is alweer de tweede week hier op ZFM Beachmasters. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden. Schat, ik kan je zeggen, je bent ze bij me. Dit is toe. Ik zoek geen problemen, en niet vervelend zijn Waar je nu aan denkt is dus verleden tijd Schat, ik kan je zeggen, je bent even Dit is doodij Uitstraling van je hebt geen man nodig Als jij langs loopt is een wanhoop bij mandem Als jij uitgaat trek je vaak aan die handrem Dat is aantrekkelijk, ik heb nog één opmerking Je hoeft niet zo te doen, want ik ben ook dit Ik zie dat je trots op mij hoog ligt Ik kom met je wassen, ik kom met je dansen Je moet maar zeggen, als je Ik hoort voel geen probleem, Zit met jou in de kar, geen zenengaal Schrijven brengen geluk, ik breek alleen wat glas Ik breek jouw hart niet Wat sorry, jij bent mijn fiancé Jouw gedachten is hard, geen dat je mij een kans geeft Hier is de kus veilig Zet je lippen op de mijne, zijn je kus veilig Komt op mond, dag die rollers in de buurt Ik zoek geen probleem wat niet vervelend zijn Waar je nu aan denkt is geleden tijd Schat, ik ga je zeggen, je bent zeven meteen Je je alleen maar kennen, want dan weet je wat je praat. Ga niet mee met wat de rest zegt. Je beoordeelt mij al wat ik dress en Als het lijkt dat ik boos kijk, heb ik geen lens. Dus als ik niet als eerst goed, baby, groot mij. Want dan heb ik je echt niet gezien. Zet je eer opzij als je Louis back. Please, baby, doe niet gek. Da, da. Niemand We begonnen bij de bodem en nu klimmen we naar boven Problemen in verleden, maar dat boek wil ik niet klozen je geloof me yeah. Misschien ben ik wel ontrouw, maar onthoud dat ik soms wou yeah. Dat je in negatieve dagen wat op mij fout ik op jou, jij op mij, allebei ten alle tijd Het maakt niet uit, problemen schat ik praat het uit yeah. Ik zoek geen problemen die vervelend zijn Waar je niet aan denkt is verleden dan. Schat ik ga je zeggen je bent even bij mij Can you say that the same Ga jij nog een feestje? Daarna wil ik stijgen naar Audrey dat weet je Ja, ik gooi niet alkeens als ik drink en ik eet je 1, 2, 3, 4 tequila's drinken, een beetje. Doe altijd ik dat je blijft bij mij Maar denk niet aan domme dingen, want daar is verleden tijd En ik ga niet voor je liggen, ik ben de fiets, maar kijk Ik ben niet met die dingen van je vriendinnen opzij Zo'n karakters kunnen botsen zonder schade, want kus je maar Kom dichterbij, we op je lippen buiten uh, Mond op mond, geen reclamespot Sorry dat ik gisteravond nog met een paar dames stond oh. Ja! Yeah, yeah. oh, oh, oh. Ik zoek geen die is de Zat ik kan je zeggen, je bent Jonah Frasher, doe er tijd Futuring, broeder Al twee weken bij ons hier op van Beachmaster Zat ik kan je zeggen, je bent Geloof mij, maar nog vele weken te horen. We gaan gelijk verder met de SNBRN. Somtijds featuring Holly Winter.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 Hanging on to all the words she used to say The picture's on her phone She's not coming home I'm not coming home Oh, no, no, no, yeah I know what you did last summer Just like to me, there's no water. I know, I know, I know, I know, I know. No, no, no. Can't seem to let you go Can't seem to keep you close Only close I can't seem to let you go Only Can't close. seem to keep you close You know close. I didn't mean it though Tell me where you've been lately Tell me where you've been lately ben Camille Cabello, I know what you did last summer en de voordeur. S N B R N, sometimes featuring Holly Winter. Twee minuten over tijd, maar dat maakt allemaal niks uit. Ik zei het ook al. Zie je van beatmasters programma: alles mag en waar alles kan. Nou, het is twee over half zeven. Dat betekent hier heb je Casper met het weer. En ja, dan nu het weer van uh, Meteogroep voor de avond, morgen en overmorgen. Eerst nog wat buien, laat vanavond en vooral komende nacht is het droog met plaatselijke vorming van mist. Het koelt tot rond 10 graden af. Morgen is er eerst veel ruimte voor de zon. Later op de dag volgen vooral in het zuiden en oosten fixe regen- en onweersbuien... Er wordt 21 graden. Vrijdag wolken, een beetje zon en buien met vooral in het oosten vrij veel regen. Met hooguit 18 graden is het vrij koud. Cool. Met vriendelijke groet, Kasper Geurtsen en dan nu over naar Jonas. Met het verkeer, dat heb je allemaal goed. Hey, uh, ik heb wat fielen staan op de A in Amsterdam, Amersfoort, 12 minuten vertraging tussen Knop en Hoefelak in Bunschoten. Op de A2 Amsterdam Utrecht, 10 minuten vertraging tussen het AMZ ziekenhuis en Vinkerveen. En nog eentje op de A2 tussen Utrecht, Santo, Serthoge Bos. 11 minuten vertraging tussen Beest en Knoopend Waardenbrug. Op de A2 Eindhoven-Maastricht, 15 minuten vertraging tussen de Hocht, Lijner-Heden en de Randweg N2. Dan op de A12 lunette Oude Rijn, 24 minuten vertraging tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn. Dan zaten er ook nog eentje op de a 20 Hoek van Holland, Gouda. 9 minuten vertraging tussen Prins, Alexander en Kerk in IJssel. Dit is een file van ongeveer 4,7 kilometer. En dan op de A27, Gorinchem, Utrecht met 8 minuten vertraging tussen knooppunt Rijnsweer, Utrecht Noord. Op de A27, Utrecht Breda, 24 minuten vertraging tussen Le Lexmond en Industrie Trij Avelingen. En dan tot slot op de A28, Amersfoort, Zwolle, 14 minuten vertraging tussen Amersfoort en uh, tussen, uh, ja, Zwolle. Heel simpel. Dit waren de files van half 8 of half 7. En dan probeer ik het altijd zo leuk te doen, weet je wel. Maar dat gaat altijd zo fout als de pest. En dat maakt het allemaal niks uit. Want uh, rijden je harder dan 130 op de snelweg. Dat mag tegenwoordig niet. Hè. Dan moet je naar Duitsland toe. Dan heb je niks in Nederland te zoeken. Op de A4 K Leiden Amsterdam bij hectometerpaal 24.7 staat er eentje met een flitsgun. Op de A4 schip Leiden Den Haag Leiden op de hectometerpaal 57.1. En uh, de andere kant op ook bij hectometerpaal 58.1. En dan heb ik er nog eentje. Nog zo'n flitsmuisje op de A7 Bre Brezaandijk. Back to Meterpaal 69,7. Heb jij nou uh, meer files gezien? Uh, geef het even door via de e-mail. Zie je van Beatmasters je en dan uh, behandelen we ze zo. We gaan snel verder met uh, de lekkerste zomerbeach hier op Zie je Eros Ramazotti. Dit is Zie je van una bella canzone. A far amore. Si potrebbe cantarla un milione un milione di volte bastasse già bastasse già Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più Se bastasse Voor gli altri Si, potrebbe cantarla più forte, visto che sono dat ik fosse così, in? Als het zo was, quelli che sono allontando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente, che sono immagini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno a Dicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da really care però si so questa rimasto dentro in ogni senso anno credo cercato e Heb je nou meer gezien in dit soort uh, gezellige muziek om het zo te noemen? Lekker je zomer in. Stuur het even door op via Facebook. Facebook.com slash CFM Beachmasters. Inbellen mag natuurlijk ook via 06 160 29346 of via 023 57 39 303.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 Heb jij nou een meningsverschil met mij hebt over Spaans of Italiaans of wat het ook mag zijn? Dat, uh, of hebben we dat nog steeds? Ja, hebben we nog steeds. Ja? Even ja, wanneer gaat het, wordt dat het dan eens een keer over? Uh, wanneer ik zelf Italiaans spreek. Dus dat is nooit? Nou, misschien. Una cosa blanca. Una cosa blanca. Hé, hey, die, die kunnen ook wel even draaien, of niet? Ja, ja, Zullen we dat even doen? Una poloma blanca, George Baker. Nou, ja, stuur hem even door of gewoon prik hem even in en dan uh, ja, gaan we dat we even doen. Hé, hey, uh, wij gaan even verder met, uh, ja, wat het, met Nederlands dan maar, hè? Ja. En die zijn handen van uh, Be Brave. Seven Elias. Met uh, One Night Stand. Dit is van Beachmasters, het programma waar alles mag. En waar alles kan. Goddamn, Goddamn, ik weet niet, weet niet eens meer hoe ze heet. Maar hoe dan ook, de morning after lacht is er nog steeds. En ik weet niet eens meer wat de fuck er yeah. vergeet. And I oh, my God, I'm I'm a saint, I'm a a saint, I'm a saint, I'm a saint, I'm a saint, I'm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 Ik weet wel hoe ik weg. Ga. Ik weet wel hoe ik weg. Ga. Ik weet wel overvoer ik, ze ga, ik weet ik weg ga. Ik weet ik zeg niet getreurd Abu is zeker geen stress om wel toch goed. Locatie, aantaxie, stop voor de deur. Je oef zijn laat mij niet los. Nu doet ze tof voor de deur. In de string en er haar in de knot. Zij zocht naar liefde, en ik zag naar genot. Krijg maar naar spijt dat ik aan Be heb brave, van a stand futuring 7 alias. Ik ga niks begrijpen van mijn life. Ik ben te druk aan het treppen, maar kan blijven voor de night. En waar eens rechts lekker vinden met de George Baker. Van de bakker Bart. En we hebben nog wat buitenlanders voor je klaarstaan. En die horen we natuurlijk allemaal zo. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Ik ben Bob Hans. Oh nee, toch niet? Nee? Nee, oké, okay, dan niet. my freedom on Wat is er aan quanto tempo Wat is er aan de hand? Wat poi non cambia mai strani amori, is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er Un gomitolo nell'angolo lì da sola dentro un brivido, ma perché lui non c'è e sono strani amore. Passini met strani amori en mijn stoel wordt gewoon gestolen. Ik ben gewoon live, hè? Laura! Laura Passini, die Laura, Laura Passini. Ja, ja, en uh, het is alweer bijna einde eerste uur, zie je van Beachmasters. En dat uh, moet natuurlijk gevierd worden met... Uh... Maar we gaan het nog niet doen, Sander. Even snel eens door met België natuurlijk. En als jullie denken aan België, denken jullie aan Clouseau met zijn nieuwe nummer. Nee, dat is het absoluut niet. Die ga je straks horen ook nog wel een keer. Straks komt Sander met zijn mooie nummer. Hey, uh, tweede uur natuurlijk uh, meer over het uh, pop-up weekend hier, aanstaand weekend hier in Zandvoort. Wat dat deels gaat beginnen met uh, een makelaar die een feest organiseert. Uh, je kan het niet zo gek noemen hier. Dan gaan we, oh, we gaan we gaan nog uh, volleyballen, toch? Nou, we gaan binnenkort dan nog een keer volleyballen op het strand s'nachts. En nog vele andere gekke dingen. Hey, uh, nu uh, tot nu toe uh, was dit uh, het eerste uur ZFM, ZFM Beachmasters. En wij gaan eruit met uh, het goede doel. België.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 China dat is met de druk We zijn we jullie terug met uh, twee uur zie je van Beatmasters met onder andere Moti Hartwell, Marco, Jonas Bloem en Vluen. Ik zeg tot straks, tot in de tweede uur.